Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is blij dat de anti-zwarte Piet-demonstranten de Sinterklaas-intocht in zijn waarde hebben gelaten. Volgens de burgemeester hebben de Amsterdammers vandaag laten zien dat ze groots kunnen feestvieren. Hij prees de vrijwilligers en de agenten voor hun inzet. De intocht in Amsterdam verliep vrijwel probleemloos. Op de Dam protesteerden zo'n twintig mensen door de stoet van Sinterklaas en de Pieten de rug toe te keren. Een Franse ingenieur, die bijna een jaar geleden werd ontvoerd in Nigeria, heeft weten te ontsnappen met een motorfietstaxi. Hij heeft zich vervolgens gemeld bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Volgens de Nigeriaanse politie is er geen losgeld betaald. De man vliegt vanavond nog terug naar Frankrijk. Een splintergroep van de islamitische terreurbeweging Boko Haram heeft destijds de verantwoordelijkheid opgeëist voor de gijzeling.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 Goedenavond. Het was de schrik van een generatie. We zagen een cartoonbijtje snuffelend op een cartoonbloemetje en bam, dood was het bijtje. Aids. Inmiddels in de meeste rijke landen een chronische ziekte, maar nieuwe doorbraken zitten er ook nog eens aan te komen. Een patiënt helemaal HIV vrij krijgen bijvoorbeeld, of een vaccin tegen HIV. Ik praat er straks over met aidsonderzoeker Joep Lange. Weinig woorden zijn in alle talen hetzelfde, maar de uitroep he is wel bijna overal hetzelfde. He, hoe kan dat? Daar is dus onderzoek naar gedaan. Het is een van de belangrijkste onderwerpen in de geografie en tegelijk een van de minst grijpbare. Waarom houden mensen van die ene plek? Hun dorp, hun stad, hun straat of hun streek? Gertjan Hospers schreef daar een boek over, over geografie en gevoel. Het woord topofilie zal ook langskomen. Dat uh, moesten we maar even navragen op straat. Postzegel verzamelen met adreskundige landen erop. Het zal wel een, uh, een afwijking zijn. Het is toch een uh, allefilies. La <laughs> uh, gehecht aan een plek. Topofilie. Nou, het zal wel iets te maken hebben met landkaarten en dan uh, iemand die heel erg gek is op uh, landkaarten. Een winkel in de buurt hier, denk ik. Ja. Als ik het letterlijk vertaal, is het uh, liefde voor bepaalde plekken. Dat je heel erg uh, affiniteit hebt met landen en plekken. En dat je dat heel erg uh, graag uit je hoofd wil leren. Aardeskunde verslaven. <laughs> Welkom Gert-Jan Hospers, economisch geograaf. Ja, iemand die, iemand die helemaal gek is op kaarten. Dat had ook best een topofiel kunnen zijn. Ja, ik vond het ook best goed uh, van, het, uh, van het publiek waar ze mee kwamen. Niet allemaal natuurlijk. Uh, maar uh, het is al gezegd, de liefde voor bepaalde plekken. En ik had eigenlijk ook wel verwacht dat mensen iets van topografie uh, die link zouden, zouden, zouden leggen. Dus dingen uit je hoofd leren wat vaak met aardigskunde ook wordt geassocieerd. Het is, het is werkelijk een dappere onderneming van u om een boek te schrijven over geografie en gevoel. En wat plekken met ons doen. Tegelijk is het ook een enorm belangrijk onderwerp in de sociale geografie. Waarom houden mensen van een plek? Klopt, maar ja, ja. Hoe, hoe vang je zo'n zo onderwerp? Hoe, hoe kantel je dat? Hoe, hoe krijg je dat op papier? Nou, eerst moet je natuurlijk um, met een goede motivatie met dit thema beginnen. En bij mij was het eigenlijk positieve motivatie. Ik wilde mensen ook uh, eigenlijk ja, deelgenoot maken van mijn passie voor plekken. Dat is de positieve aanleiding. En een negatieve aanleiding was dat we plekken steeds meer gaan behandelen als getallen. We zijn allemaal alles voor gemeenten, de beste gemeente om te wonen. Uh, de fietsregio's van Nederland die het beste... Nou ja, noem maar op, er zijn allerlei lijstjes. En ik kan me voorstellen dat je bij uh, het vergelijken van supermarkten... dat, uh, dat doet, hè. Een man boodschappen met elkaar kunt vergelijken... wat is het goedkoopste. Maar een plekje is dat heel lastig. En ik dacht, hoe kun je daar nou grip op krijgen? Want het woord plek zelf is natuurlijk al heel weerbarstig. Het kan gaan om, om, om ja, een, een huiskamer, maar het kan ook gaan om een land. Het kan gaan om een regio, maar ook om een, uh, om een straat. En toen heb ik gedacht, laat ik eens aansluiten bij eigenlijk datgene... waar de geografie goed in is, namelijk het denken in schaalniveaus. En daarvoor heb ik de matrushka-metafoor gebruikt. De Russische poppetjes, klopt. De Russische poppetjes, waar het idee is dat in elke pop weer een andere pop zit. Je bent bijvoorbeeld inwoner van een bepaalde stad of van een bepaalde wijk. Maar in het buitenland, dan ben je opeens inwoner van Nederland. Het is ook en, iets waar je, waar aan de hand waarvan je iemand kunt... Definiëren, kunt leren kennen. Uh, misschien uh, dat de luisteraars u wel willen leren kennen. Als ik u aan de hand van plekken zou moeten definiëren... wat, wat is uw streek? Bij welke streek gaat uw hart sneller kloppen? Ja, op het gevaar dat ik nu als een enorme heikneuter overkom. Bij uh, mij is het, is het relatief uh, beperkt allemaal. Ik, uh, ik ben, zoals u waarschijnlijk al hoort... Uh, ook, uh, ik, ik kom uit Twente en daar heb ik ook gevoel bij. Maar mijn stad en Schede vind, uh, vind ik heel prettig... Uh, ook de straat waar ik woonde, de Waalstraat. Nou, dat zijn allemaal niet schokkende dingen. ik denk dat het voor heel veel mensen dat het zo werkt. Het is natuurlijk wel zo dat ik, als ik op vakantie ben, ook altijd met de blik van een geograaf kijk. En daar ben ik ook wel achter gekomen dat een aantal dingen die uit onderzoek uh, uh, volgen ook voor mij opgaan. Ik hou ook van plekken uh, die, uh, ja, die gevarieerd zijn, die ons prikkelen, die, hè, om een voorbeeld te noemen uit onderzoek is heel veel mensen houden van heuvelachtige landschappen... met, uh, met kronkelende weggetjes. Een beetje het Zuid-Limburg, zeg maar. En dan blijkt dus dat het ook prima te verklaren is. Er zit een mysterie in. Uh, uh, er zit iets in van het idee van ja, wat zou er achter die berg zijn? En dat geeft mensen het gevoel van hey, dat is een interessante, een interessante plek. Dus, de, dus dat soort onderzoeken verzamelt u in het boek? Um, heuvelachtig landschap of gevarieerd landschap, dat scoort beter dan niet gevarieerd. Maar het moet wel bij elkaar passen. Dus een, een schoorsteen in een hei wordt niet gewaardeerd. Precies. En tegelijkertijd, en daar is dan ook weer het linkje naar mezelf natuurlijk. Ondanks al die theorie is er altijd een persoonlijke factor... die bepaalt dat het meest lelijke landschap... toch heel bijzonder kan zijn voor iemand. Ik denk dat veel mensen verbaasd zullen zijn als ze zeggen... Nou, Enschede, een mooie stad. Maar voor mij is het heel bijzonder. Want ik heb daar herinneringen, ik heb daar emoties. En daardoor zou je kunnen zeggen dat die algemene kant... van wat we mooie plekken vinden, de psychologische kant... ook vaak met een wat subjectieve factor wordt gecombineerd. Waardoor zelfs de meest lelijke plek... Uh, heel bijzonder kan zijn voor de mensen die er een band mee hebben. Dat is ook mijn grootste kritiek op die lijstjes. He, de Atlas voor Gemeenten die elk jaar uitkomt... daar bleek bijvoorbeeld dat Emmen, Spijkenisse en Zittert Geleen... tot de minst aantrekkelijke uh, woonsteden van Nederland uh, uitgeroepen waren. Terwijl Amsterdam, Amstelveen en Utrecht uh, ja, het beste scoorden. Nou ja... In de algemene zin kun je natuurlijk gaan rekenen. Kijken naar attracties en dergelijke. En dan kun je er inderdaad wel zeggen dat Amsterdam meer te bieden heeft. In objectieve zin. Dan bijvoorbeeld Emmen. Maar als je dan in Emmen met mensen gaat praten. Ja, die lezen dan opeens dat ze eigenlijk helemaal niet gelukkig mogen zijn. In de stad waarin ze wonen. Juist, op individueel niveau geldt niet. Toch, ik bedoel, ja, kom je aan de atlas van de Nederlandse gemeente. Dan, dan raakt u meteen een gevoelige plek. Want er is natuurlijk geen boek... ...interessanter ieder jaar dan de Atlas voor de Nederlandse gemeenten. Klopt. Een, ja. Het is ook een soort hitlijst. Het is bijna zoiets als het verschijnen van, van, van de lekker top 100... ...of, of van de nieuwe Michelin-sterren ja. natuurlijk. Klopt. En ik, ik heb met mijn boek daar eigenlijk een, een, een tegengeluid uh, willen horen. En ik ben misschien een beetje verdacht. Hè? Ik kom natuurlijk ja. ook uit uh, de randen van het land. Uh, maar daar hoor je telkens uh, uh, dezelfde geluiden. En ik denk dus dat die persoonlijke factoren... Uh, uh, dat die ook uh, meegenomen moeten worden. Italo Calvino, een uh, Italiaanse schrijver, heeft het een keer heel mooi onder woorden gebracht. Die zegt: Je houdt niet van een stad vanwege haar 7 of 77 wonderen, maar omdat ze aan jouw specifieke behoeften beantwoord. En dat, was ook, ook. dat was ook het nieuws van die atlas voor de Nederlandse gemeente dit jaar. Dat vond, vond ik al prachtig. Mensen gaan wonen in een stad vanwege de culturele voorzieningen om vervolgens nooit meer een van die culturele voorzieningen te bezoeken. Klopt, dus het gedachte dat het kan, is al blijkbaar voldoende. Dat is toch prachtig? Dat is in een zekere zin mooi. Dat is ook, dat is ook het... Maar dat is dus ook waarom we die atlas zo moeten koesteren, dit soort feitjes. Uh, nou ja, maar dus ook uh, met een korreltje zout moeten nemen. Uh, omdat het gewoon, je hebt het over gemiddelde. En Godfried Bomans heeft als een keer mooi gezegd... van een uh, statisticus waarde door een rivier van gemiddeld één meter diep. Hij verdronk. En dat geldt ook voor deze zaken. Het is niet gedifferentieerd, deze lijst... naar uh, beroepsgroep... Uh, naar uh, leeftijd... naar uh, allerlei andere zaken. Uh, die, waardoor dus... eigenlijk het heel om in objectieve zin te zeggen... deze plek is aantrekkelijk voor iedereen. Maar eigenlijk heeft u een soort liefde... voor de, voor de plek die het, die het in de cijfers niet goed doet. Nou ja, dat is Voor dat de is onder de regio's. Ja, en, en, en ik durf de stelling ook wel aan... dat, dat juist in die regio's ook mensen zeggen... Nou ja, ach, die lijstjes... Uh, het uh, kunnen me niet zo schelen, uh, want wij want weten emme wel is, beter. is. Emmen is wel mooi. Ook in Emmen kun je domweg gelukkig zijn. Dat, dat, is een, dat is een belangrijke wijsheid. Ook in Emmen kunnen mensen gelukkig zijn. Misschien kunnen we van daaruit verder vertrekken... Met, met een ander onderwerp wat er heel veel mee te maken heeft. Namelijk de plekken die niet succesvol zijn... Iedereen wil in Parijs wonen of, of in New York of, of uh, in zo'n mooie bloeiende stad of op Manhattan. Dus dat zijn ook de dure plekken. Maar we hebben ook in Nederland een aantal plekken waar het niet zo goed gaat. En men zou daar zomaar één van kunnen zijn. Nou ja, er zijn inderdaad in Nederland uh, krimpregio's. Zoals ze dan ook worden genoemd, je zou je kunnen afvragen of die term politiek gezien ook goed gekozen is natuurlijk. Uh, je krijgt ook te maken met wat dan de thomas theorem wordt genoemd. Als je een situatie is reëel definieert, is ook reden de consequenties. Als je dus naar een krimpregio gaat, is elk huis dat te koop staat... elk oudje dat op straat loopt, uh, elk teken van verval... is een teken van zie je wel, krimp. Dus je zou kunnen zeggen dat de regio's daarmee ook zijn weggezet... als, nou ja, dat zijn de gebieden waar je dus niet moet zijn. En dat is jammer, want krimp is net zoals groei deel van de natuur. Net zoals eb en vloed. En, en, ja, alleen kunnen we daarin ons, ons... ons hele systeem is gericht op groei. En uh, mijn stelling is juist... dat Krimregio's het laboratorium voor de toekomst zijn. Daar gebeuren nu dingen... die later voor de rest van Nederland ook heel waardevol zijn. Daar leer je nu omgaan met vergrijzing. Hoe kunnen we daar de straat op inrichten? Is die wel rollatorproef, bij wijze van spreken? Uh, daar zie je interessante dingen als stadslandbouw. Waar we het ook veel over hebben. Detroit stond daarin, uh, liep daarin voorop, maar nu zie je bijvoorbeeld in Heerlen ook dat soort, uh, dat soort zaken. En ook in andere delen van het land die met krimp te maken hebben, zie je dat er slimme oplossingen komen. Uh, voor uh, zaken waar uiteindelijk in Nederland, de rest van Nederland ook wat aan heeft. Toch ruik ik daar ook gevaar, want zodra een bestuurder in liefkozende termen over je buurt gaat praten. weet je dat je moet maken dat je wegkomt. Zodra ze zeggen: dit is een groeiwijk of een prachtwijk of een. Uh, of een, hoe heette die mevrouw ook alweer? Wijk dan, dan moet je eigenlijk maken. Dat je een vogel, ja. Dank je, een vogelaar. Dan moet je gewoon behoeven. Klopt. Door het zo te benoemen worden mensen gestigmatiseerd. En um, dat is denk ik ook een van de zaken waar te weinig aandacht voor is. Ook een probleem bij achterstandswijken. Dan wordt gezegd: ja, het beleid zou daar niet gewerkt hebben. Maar het wordt ook allemaal weer in algemene termen wordt het uh, gevat. Terwijl als je met mensen daar praat... die kunnen daar domweg ook weer gelukkig zijn. Dat, dat, dat gevoel wat u probeert te vatten in, in het boek... want dat is misschien ook wel de hele oplossing voor het probleem. Je, je kunt houden van een stad als Detroit, Je kunt houden van uh, Emmen. Je kunt, kunt houden van de Achterhoek. Daar zit hem natuurlijk uiteindelijk ook de oplossing. Mensen die van die streek houden... die misschien bijvoorbeeld wel weer terugkeren op een dag... Klopt. He, dat, is, dat is eigenlijk waar we ook mee begonnen. De, de topofilie. He, de liefde voor een bepaalde plek. En het blijkt ook. Wij uh, geografen hebben daar ook andere termen voor. De sense of place. Place attachment. De genius Loki. Allemaal zaken die aangeven dat een plek iets met mensen doet. Het plek-effect. Of modern uitgedrukt. De P-factor zou je kunnen zeggen. En uh, het klopt dat juist in krimpgebieden. er ook vaak uh, een soort sense of place is. He. In mijn boek noem ik dat uh, bijvoorbeeld Twente, een vette regio. Dat is een regio die, uh, die aan allerlei dimensies van een regio voldoet. Zoals hij is goed begrensd. Het zijn symbolen, het zijn instituties. Het heeft een bepaalde gedeelde geschiedenis. En mensen voelen zich ook deel van die regio. En dat gevoel, hè, je kunt een tukker wel uit Twente halen... maar je haalt Twente niet uit de tukker. En dat geldt ook voor de Zeeuw. Dat geldt ook voor de Limburger. Maar dat betekent ook dat het gevoel sterk kan worden... Sterk kan worden als ze ouder worden uh, en zeggen, nou, ik zou er weer terug willen. Want ik, ik mis toch bepaalde dingen, ook vaak heel praktische zaken... Hè? ouders die op de kinderen kunnen passen, bijvoorbeeld. En natuurlijk is een cruciale factor is werk. Hè? Is er ook werk in die regio's? Maar uh, het leuke is dat, ondanks al die nadelen die er eigenlijk zijn in regio's... zoals niet voldoende werk, zie je dat mensen dan toch gaan. Uit de cijfers blijkt dat er meer retourmigratie is naar regio's met identiteit met een sterke identiteit, vette regio's... dan andere regio's van het land. Bijvoorbeeld, um, ja, de, de, de, het gooi bijvoorbeeld heeft lang niet zoveel um, identiteit als bijvoorbeeld Twente. Je zou ook het woord ziel kunnen gebruiken. Dat doen ze vaak met steden. Dan hebben ze Klopt. De, de, de ziel van Antwerpen. Ja, de ziel is ook zo'n term. Dat geeft ook aan dat, dat, dat steden ook vaak worden beschouwd als mensen. He, je zou kunnen zeggen dat... Um, en er wordt ook heel esoterisch onderzoek naar gedaan... He, en, de Duitse collega van mij bijvoorbeeld, die doet onderzoek naar het verschil tussen Berlijn en München. En die concludeert dat de ziel van Berlijn heel anders dan die van München... aan de hand van het volgende experiment dat ze gedaan heeft. Uh, wat blijkt, in Berlijn rennen mensen veel vaker achter de metro aan dan in München. En dat terwijl de metro in Berlijn veel vaker gaat. Kortom, zij zegt, de Berlijner is veel gehaaster, veel meer met dynamiek bezig... terwijl de Münchener veel meer... Wat nou ja, gezapig zou zijn. Nou ja, dat gaat mij wat te ver. Ik vind het wat esoterisch. Maar het geeft inderdaad aan dat uh, op dit vlak ook uh, onderzoek wordt gedaan uh, naar de ziel van een gebied. U heeft heel veel van dit soort interessante onderzoeken uh, verzameld in het boek. Ik vroeg me nog af, zijn er ook plekken waar echt helemaal niemand van houdt? Ja, de gevangenis bijvoorbeeld, als je erin zit. Maar, Klopt. Ja. Maar is, is er nou een plek waarvan jullie zeggen... Nou, dat, dat heeft echt absoluut geen identiteit? Nou, er zijn... Uh, Marc Auger, een Franse filosoof... heeft het eens uh, als non-places aangeduid. En het bekendste voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een uh, een uh, autobaan uh, ja, een parkeerplaats bij een autobaan. En ook zo'n uh, zo restaurant daar. He, dat is overal een beetje hetzelfde. En, uh, Niemand zijn... komt aan, iedereen moet verder. Het is een plek van transitie. Je blijft daar niet. En, uh, dat is typisch een voorbeeld. Uh, je kunt ze ook vaak inwisselen, die plaatsen. Ze lijken ook al op elkaar. Ik vind ze daarom juist alweer weer fascinerend. Hoor. Maar uh, veel mensen zeggen... nou, daar wil ik liever niet naartoe uh, of langer blijven. Dank. Uh, het boek heet Geografie en Gevoel. Wat plekken met ons doen. Gertjan jan Hospers, dank u wel. En een Graag goede dan. reis uh, terug. De rubriek post. U kunt elke week terecht met een vraag. Iets dat u zich altijd al heeft afgevraagd... maar waar u nooit een zinnig antwoord op heeft kunnen googelen. U kunt hem stellen via labyrinthradio.nl. Max Schulte, goede avond. Uh, goedenavond. Goedenavond. U, uh, u had een leuke vraag. Wat was de vraag? Uh, het kwam voort uit mijn verwondering over het feit... dat we na het, uh, pak een 2 miljoen tot 3 miljard jaar evolutie... nog steeds last hebben van jeuk. Terwijl je uh, zou denken dat uh, jeuk geen overlevende strategie uitlokt. Want je gaat jezelf krabben en daarmee jezelf beschadigen. Terwijl je met pijn extra voorzichtig bent op uh, datgene wat er dan pijn doet. Heb je bij jeuk een soort tegengestelde reactie. En zelfbeschadiging is in het algemeen geen, uh, geen pre om je voor te planten in de evolutie. Maar in dit geval is het kennelijk een andere reden waardoor we toch jeuk hebben. Uh, die belangrijker is dan dat uh, momentje van zelfbeschadiging. Ja, waarom hebben wij jeuk, of zoals we vroeger in Den Haag zeiden, krabbel? Koos Sanders is dermatoloog in Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het nut van jeuk en, en het uh, daarmee samenhangende krabben? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het is een, uh, uh, een manier, eigenlijk, ja, wat je al aangeeft, om contact te leggen met de buitenwereld, die ons ergens op attendeert, namelijk. ...dat er iets zit en wat kriebelt. Uh, net zoals een pijnprikkel, hè, je aandacht vestigt op dat er iets niet goed is... ...wat pijnklachten veroorzaakt. Die twee dingen, jeuk en pijn, liggen ook qua zenuwvoorziening dicht bij elkaar. Uh, maar als je jeuk hebt, dan ga je krabben. En nou, dat kan bijvoorbeeld best zinvol zijn als er uh, veel parasieten... ...of uh, uh, schurftmijten of vlooien en dergelijke uh, in de buurt zijn om dat soort beesten te verwijderen. U zegt krabbelen is wel degelijk nuttig? Ja, zeker. Want uh, je moet niet vergeten, we, we wonen nu misschien wel in een mooie omgeving hier in het westen waar uh, de druk van uh, parasieten, vlooien en andere insecten uh, veel minder groot is. Maar uh, ja, er zijn nog heel veel uh, groepen mensen die daar uh, in het dagelijks leven veel last van hebben. En, um, ja, en dan gaan krabben en uh, proberen op die manier hun, uh, hun parasieten te verwijderen. Ja, meneer Schulte, het is wel degelijk nuttig om om te krabbelen. Nou, daar twijfel, twijfel ik uh, ook niet echt aan, maar uh, het vraagt me toch af waarom een dergelijk ja. soort van reactie... Uh, ...kan bestaan, want uiteindelijk ga je inderdaad krabben... ...tot je uiteindelijk uh, jezelf pijn doet en dan ben je op de pijnprikkel... ...en dan ga je ook het gedrag vertonen waarbij uh, een reactie op pijn hoort... ...extra voorzichtig zijn uh, met jezelf, het, jezelf in, de, in, uh, in acht nemen zal ik maar zeggen. Uh, terwijl met, met, met jeuk uh, eigenlijk het tegengestelde... Heet. ...en er is nog iets merkwaardigs met jeuk in zoverre dat het komt voor op de huid in zijn algemeenheid, maar niet van binnen. En pijn kan je overal hebben. Je kan ook maagpijn en hoofdpijn en dat soort dingen hebben. Maar ik heb het nog nooit gehoord van mensen met hoofdjeuk of maagjeuk. Nee, dus dat is, ook, dat is de... ook een goed punt. Meneer Sanders? Ja? Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Waar, waarom is jeuk zo'n specifieke sensatie... die je alleen van buitenaf hebt en niet van, van binnenuit bijvoorbeeld? En waarom hebben we altijd zo'n overreactie op jeuk... die eigenlijk niet goed is vaak? Behalve als je dan inderdaad parasieten hebt. Um, die... Ja, er zit zeker een kern van waarheid in, want in de, in de dagelijkse praktijk van mijn, van mijn ziekenhuis zie ik zeker veel problemen van, van jeuk en mensen die, zich, die zichzelf beschadigen. Um, ja, evolutionair gezien denk ik dat het dus met name die uh, reactie is op een parasiet, waardoor je er een op wordt gemaakt en je er iets aan gaat doen, namelijk het verwijderen van... En dat het nu nog steeds voorkomt, maar dat wij niet zoveel last meer hebben in onze wereld van parasieten. Um, ja, dat is zo. Uh, ik, uh, ik, ik kan daar, dat is denk ik evolutionair gezien een te korte periode om, uh, om van af te komen. Jeuk op andere plaatsen dan aan de huid, ja dat bestaat inderdaad bij mijn weten niet. Dat komt omdat er hele specifieke uh, jeukvezels uh, zijn, hè? jeukzenuwen die uh, die sensatie voortgeleiden en bestaat volgens mij niet uh, bij andere organen. Maar natuurlijk wel bij andere dieren. Uh... Nou, ja, dat, dat is nog een heel apart hoofdstuk. Die, die, in het dierenrijk wordt zoveel afgekrapt. Ja, volgens mij, volgens mij is dit uh, de adequate uitleg. Uh, meneer Sanders, hartelijk dank. En Max ja, Schulte ook, hartelijk dank. En de luisteraars je die ook een... ik nog mogen zeggen? Ja. Uh, in mijn optiek heeft uh, jeuk toch een andere evolutionaire oorsprong. Uh, juist omdat het deel uitmaakt van die, van die huid... Als geheel. En uh, in de huid is er één plek waar uh, jeuk wel heel erg belangrijk is voor het voor voortbestaan van ons allemaal. Dus één plek, uh, nu eenmaal zo, waar je jeuk hebt. En we zouden geen van alles bestaan als we onze ouders die jeuk niet hadden gehad. Ah, ik, ik, ik, ik, de, ja, ik, ik snap wat u bedoelt. <laughs> moest ik moest even nadenken. Wat maar... zou mijn evolutionaire idee zijn daarover. <laughs> ja, ik weet niet of je dat jeuk moet noemen. Er, er zijn heel veel woorden voor. dat ja, maar... ja, is allemaal. De vraag aan de deskundige. Is dat jeuk? Oh. Ja, is dat jeuk? Ja, moet je dat jeuken? Ik weet het niet. Er zijn nou, veel woorden voor... Ik ga het wel zo, maar ja. Mooi. Meneer Schulte hartelijk dank. En meneer Sanders ook. En wie een vraag heeft, kan hem mailen aan... labyrinthradio@vpro.nl De oproep hé, de uitroep hé... die gebruik je als je iets niet helemaal begrepen hebt... maar die is in heel veel talen hetzelfde. En dat er wel veel andere woorden in zoveel talen... verschillend zijn. Want wij zeggen bijvoorbeeld hond... en de Fransen zeggen chien en de... Engelsen zeggen dan weer dog. Nou, kortom, hoe kan dat eigenlijk? Mark Dingemansen, welkom van de Radboud Universiteit in Nijmegen... van het Planck Instituut Aldaar, taalwetenschapper. Hu, is dat, is dat in, in hoeveel talen is, is hu eigenlijk hetzelfde? Nou, ons vermoeden is dat um, eigenlijk in heel veel... in bijna alle, of misschien wel alle gesproken talen... zo'n woordje voorkomt. Uh, wat wij in ons onderzoek hebben gedaan... is dat uitzoeken in, uh, in 31 talen en in 10 daarvan in detail um, en dit onderzoek dat is eigenlijk onderdeel van een veel groter onderzoeksproject... naar hoe misverstanden worden gesignaleerd en opgelost in taal. En dat is eigenlijk een heel belangrijke functie van taal... waar we heel snel aan voorbij gaan. En heel lang is de taalwetenschap daar eigenlijk ook aan voorbij gegaan. Taalwetenschappers die hebben zich heel lang uh, gericht op de binnenstructuur van de zin. He, hoe uh, staan woorden in de zin? Wat is de woord woordvolgorde? Wat zijn grammaticale dingetjes, zoals naamvallen enzovoort? Dat soort dingen zijn allemaal heel belangrijk, want die zijn onderdeel... van de grammatica van een taal en die willen we goed begrijpen. We willen ook begrijpen hoe dat werkt in talen van over de hele wereld. Maar eigenlijk pas recent is er een ontwikkeling in de taalwetenschap aan de gang um, die ervoor zorgt dat we ons eigenlijk beter bewust worden van hoe belangrijk taal in ons sociale leven is. En daarbij hoort bijvoorbeeld zo'n functie als het signaleren en het oplossen van misverstanden, waar wij aan het Max Planck instituut onderzoek naar doen. En dit is onderzoek overigens uh, dat ik samen met mijn collega's... Francisco Torera en Nick Enfield heb uitgevoerd. Dit maar, specifieke maar... onderzoek naar Hè. Maar dit is dus, uh, maakt deel uit van een breder palet aan mogelijkheden... om de anderen om verduidelijking te vragen... in geval van een dreigend misverstand. Precies. Ja. Welke, um, welke zijn er nog meer? Nou, je kunt. Veel mensen denken eigenlijk eerst aan meer beleefde opties, zoals sorry of pardon of wat zegt u, zoals onze moeders en vaders ons altijd vertelden als we wat uh, zeiden. Ja, want he wordt ook niet als vriendelijk ervaren. Dat uh, durf ik te bestrijden. Ik denk dat uh, als uh, we een willekeurig iemand van de straat plukken. of maar iemand hier in de studio. Uh, en uh, dienstconversaties een, uh, een dag lang of een paar uur lang opnemen. informele gesprekken, zoals we die eigenlijk allemaal heel veel hebben per dag. Um, dan gaan we daar zeker een paar keer. hè? Vinden en dat hoeft dan niet zo hoe te zijn, hè? dat die cartoonversie daarvan. Daar hebben wij het niet over, we hebben het over dat hele simpele, eigenlijk mooie, korte, snelle woordje, waarmee je gewoon zonder veel te zonder te veel gedoe iemand kan vragen om even snel te herhalen wat hij zei. In het Frans in cartoon staat er altijd hein, ja klopt, ja. ja, dat is de Franse spelling. Uh, spelling is een beetje misleidend in deze. Hè. In het Engels schrijf je H-U-H. H. En veel mensen denken dan dat je ook echt als H uitspreekt. Wat je vindt in het Engels is eigenlijk iets wat heel erg lijkt op het Nederlands. Iets meer iets dat lijkt op H. Laten we eens kijken hoe goed het inmiddels bij u erin zit. Uh, we hebben uit uw onderzoek zo'n nou, ongeveer 350 verschillende fragmenten van H in verschillende talen. Wij laten het fragment horen en u moet raden om welke taal dat ging. H. Dat was. Het Chapala uit Ecuador. Heel goed, volgende. Huh? Nederland. Ja, gaat lekker. Nog eentje dan. Dat is het IJsland. U, u, u zit er goed in, nog één. Huh? Even denken, dat is moeilijk. Dat zou uh, Laotiaans of, uh, of, of, of Chinees kunnen zijn. Nee, dat was Italiaans. Kijk aan. Huh? En die wordt moeilijk. Ze beginnen op elkaar te lijken. Dat was nou. lao etchians. Volgende. Kijk aan. Ja, zie je? Ik denk dat dit het Siu was. Oh, ja. Van de Rijn was het volgens mij. Kijk aan, nou dat laat zien. Eigenlijk laat dit kleine experimentje twee dingen zien. Dat het inderdaad heel erg op elkaar lijkt. Dat is het eerste. Het en tweede dat u het erachter, daadwerkelijk zelf onderzocht heeft. Nou dat ook. Ja, ja. Ja. Maar het tweede is dat in die eerste paar talen waar ik er zeker van was, uh, als u goed geluisterd heeft, dan was daar de intonatie soms anders dan in andere gevallen. Wij zijn gewend aan die stijgende intonatie. Hè? In het Engels is dat zo, in het Duits, in het Frans enzovoort. Um, die eerste twee, volgens mij waren het ook toevallig de eerste twee... Um, dat was het Chappala uit Ecuador en het IJsland. Daarin gaat het omlaag. Dus in het Chapala is het A. A. Dat gaat dus omlaag. In het IJslands is het H. En uh, ook daar gaat het omlaag. Dat klinkt ons heel onnatuurlijk in de oren. We denken dan, ja, maar is dit een stelling of zo? Dat is toch geen vraag? Hier is de clue, in deze talen is een vraag meestal ook uh, voorzien... van een toonbuiging omhoog, uh, omlaag, sorry. anders dan in onze talen. En Wat wij daaruit in ons onderzoek concluderen is... dat, ik, dat dit ook echt een woordje is en niet bijvoorbeeld een oerkreet. Een, uh, iets waarmee we geboren worden... en wat we eigenlijk gewoon zomaar uitstoten als een soort reflex. Met andere woorden, het is echt taal. Het, het is niet een soort oerkreet, maar het is ja. echt een product van cultuur. Ja, dat is zeker wat wij uh, op grond van ons onderzoek concluderen. En waar zit eigenlijk precies de grens tussen een, een kreet en taal? Um, nou kijk, die is natuurlijk, er is natuurlijk altijd een soort van uh, uh, uh, grijs gebied. Um, en en er zijn, als, je, als je iemand met een, uh, een hamer op zijn duim slaat, dan slaakt hij een kreet. Is dat taal? Nee. Praten we daarover, dan zeggen we hij zei oud. Hij zei niet precies oud. Dat woordje ouw is dan dus wel een woord. Je kan daar verschillende uh, gradaties in bespeuren. In dit geval, in het geval van dit woordje... is het heel interessant dat, um, uh, anders dan die pijnkreet... Uh, het niet gevonden wordt bij uh, onze naaste evolutionaire verwanten. De mensapen bijvoorbeeld. En sla een chimpansee op zijn duim. Dan gaat hij zeker wel iets roepen wat lijkt op de kreet die wij slaken. Praat 15 minuten tegen de chimpansee en hij gaat niet... Huh? Zeggen? Waarom? Daar is iets heel belangrijks aan... Menselijke taal als enige in alle communicatiesystemen van het dierenrijk draait om het elkaar begrijpen op een veel hoger niveau en is eigenlijk ook een veel flexibeler communicatiesysteem dan al die andere systemen. Heel veel mensapen of andere aapjes hebben wel een soort van uh, een inventaris aan kreten die ze kunnen slaken, maar dat is beperkt en er zit geen variatie in. Dus zij kunnen niet zeggen ik zie een zwarte luipaard, ik zie een... Bruine leupaard, een luipaard daar om de hoek enzovoort. Er is alleen maar, help, luipaard. Uh, en dan misschien nog voor een ander beest ook. Help, slang. En dat is het dan. En, en daar kunnen... begint taal met al die, al die nuances. Nou, die flexibiliteit van onze taal die is heel belangrijk. Want dat betekent dat wij ook hier aan tafel... elke keer gewoon zinnen kunnen uitbrengen... die voor een deel gloednieuw zijn. Die we nog nooit eerder gehoord hebben. Dat zal een chimpansee nooit overkomen. En precies daarom hebben wij zo'n woordje nodig omdat het soms wel eens gebeurt dat we iets horen wat we niet eerder gehoord hebben. Maar waarom is het dan zo dat het in zoveel talen ongeveer hetzelfde klinkt? Dat was ook natuurlijk de vraag uh, die, die wij ons stelden. Uh, want de eerste idee is dan natuurlijk wel van nou, misschien is het wel gewoon aangeboren. Wij denken van niet. Wij denken dat het komt omdat dit woordje eigenlijk overal in dezelfde omgeving voorkomt. Een omgeving in de zin van de plek die het inneemt in een gesprek. Je um, moet je voorstellen, in conversatie gehoorzamen we eigenlijk aan allerlei ongeschreven regels. We houden elkaar ook aan die regels. En tot die regels behoren dingen als, na een vraag komt een antwoord. Niet iets anders irrelevants. Maar ook, dat antwoord of de volgende beurt in een gesprek in het algemeen, die komt redelijk op tijd. Komt die niet op tijd, dan merken we dat. Bijvoorbeeld, nodig iemand uit uh, voor een avondje uit eten of iets gezelligs... En je gaat heel goed luisteren of het antwoord op die uitnodiging wat vertraagd komt of niet. En zodra er enige vertraging is, en dat kan maar om een halve seconde of minder gaan, voel je al, wacht even, hier is misschien een... Uh, de, de uitnodiging gaat misschien afgeslagen worden. Dat geeft aan dat we enorm gevoelig zijn voor kleine tijdsverschilletjes in conversatie. Nou, we hebben dus een zekere haast. We staan onder druk om een gepast antwoord te produceren in conversatie. En om dat op tijd te doen. Um, wat nu? als je niet hoorde wat de eerdere persoon zei. Wat nu? Als het niet duidelijk was, als je iets niet begreep... dan heb je dus een reactie nodig. Maar omdat je het niet hoort, hè, ben je waarschijnlijk... met heel andere dingen bezig. Je bent het in je hoofd nog eens aan het naspelen. Eh, dus je bent bezig, je hebt helemaal geen tijd om iets te plannen. Dus wat je nodig hebt op dit moment in conversatie... is iets dat makkelijk te plannen is, heel snel uit te brengen is... en tegelijkertijd een vraag is. Dus eigenlijk weer de bal naar de ander terugkaatst. Dus gewoon de eerste, de beste klank die je uit je, uit je mond kunt persen. Maar wel in jouw taal... en gehoorzamend aan de vragende intonatie van jouw taal. En is dat ook zo? Is hu zo makkelijk uit te spreken? Ja, zeker. Dus als je als een foneticus naar dat woordje kijkt... dus als uh, expert van spraakklanken... dan zie je dat de klinker die in dit woordje gebruikt wordt... je hoeft je mond er maar een heel klein beetje voor open te doen. Dat is een beetje in het gebied tussen de A en de E. En alles bevindt zich daar. We vinden dus nooit... I, waarvoor je je lippen en je tong op een heel speciale manier moet doen. Of O, waarvoor je je lippen moet ronden, wat meer energie kost. Dus eigenlijk is uh, de prestatie die je hiervoor moet leveren minimaal. En dat maakt het tot het perfecte woordje op precies deze plek in conversatie. We gebruiken daarvoor een parallel uit de biologie... In de biologie spreekt men van convergente evolutie. Om te bijvoorbeeld te verklaren waarom, er, uh, waarom dolfijnen en haaien... die niet uh, nauw aan elkaar verwant zijn in evolutionaire termen... toch dezelfde lichaamsvorm hebben. Hè, er wordt gedacht dat dat komt omdat ze perfect aangepast zijn... aan de omgeving waarin ze leven, het water. Andere voorbeeld zijn kolibrietjes. Er zijn ook insecten die op precies dezelfde manier kunnen vliegen... en zich stil kunnen houden in de lucht... We denken niet dat dat komt omdat ze een bepaald gen in het gemeen hebben. We denken dat het komt, biologen denken dat het komt, omdat zij in dezelfde omgeving op dezelfde oplossing gestuurd zijn. En zo is dat met taal ook. Dus dit is, zoals, de, zoals verschillende dieren zijn aangepast op dezelfde omgeving, is dit woord in allerlei talen aangepast op de plek in de conversatie. Als ik het zo hoor, denk ik, god, die taalkunde, dat, dat het staat nog maar aan, aan de voet van een enorme berg. Want als jullie elk woord met zoveel zorg in kaart moeten brengen. Dan, dan duurt het nog wel even voor het grote project der taalkunde is voltooid. En dat is natuurlijk alleen maar goed nieuws voor ons. Um, nou, het is een beetje waar, dat klopt. Want er is natuurlijk al enorm veel werk verricht in de taalwetenschap. Hè. Het hangt af van hoe je rekent, maar het bestaat al een paar duizend jaar. In moderne zin minstens een paar honderd jaar. Um, en toch, zoals ik al zei aan het begin, is het heel lang zo geweest... dat we te weinig aandacht hebben gehad voor... Die fundamentele rol van taal in ons sociale leven. Hoe wij taal gebruiken om elkaar te begrijpen. Maar ook om dingen van elkaar gedaan te krijgen. Om dingen voor te elkaar te doen. manipuleren. Precies, te manipuleren. Maar dat klinkt een beetje negatief. Soms is het mm. natuurlijk ook gewoon elkaar helpen. Of hulp mm. aangeboden krijgen. En maar ook om, elkaar, eh, om sociale relaties te bouwen. En die rol van taal, taal eigenlijk meer als doen... Dan als, een, uh, dan als een gereedschap om gedachten uit te drukken. Daar zijn, uh, zijn jullie de, net nog precies, mee begonnen. Ja, dat is wat wij uh, aan het onderzoeken zijn. Dank. Mark Dingemans, taalkundige van het Max Planck Instituut in Nijmegen. En veel succes met het uh, verdere onderzoek. Het duurde drie jaar, maar nu is de inhoud van een bijzondere kast uit het Rijksmuseum eindelijk bekend. In de tientallen verborgen laadjes en vakjes zit een rijke verzameling geneeskrachtige waren. Restaurator Paul van Duin van het Rijksmuseum en farmaciehistoricus Annette Bierman werkten aan de kast en vertelden wat ze tegenkwamen. Hertogenwij, beeswaxing, tandschelp. Het is een hele bijzondere kast en als je hem van buiten ziet uh, nou is het niks bijzonders, maar als de deurtjes van de bovenkast opengaan... dan verschijnt er een 18e-eeuwse miniatuurapotheek. Maar achter, uh, de apotheek, achter de miniatuurapotheek zitten allemaal geheime laden, in totaal 52. Je kunt steeds verder het kabinet in. En in die laden zit een enorme grote verzameling uh, enkelvoudige grondstoffen voor medicijnen. En ze hebben mij gevraagd omdat ik een, uh, jarenlang als apotheker heb gewerkt. En in mijn studietijd moest je nog natuurlijke grondstoffen her kunnen herkennen. Ik ben eigenlijk eerst begonnen met dingen die me bekend voorkwamen. Om te kijken of dat inderdaad was wat ik dacht wat het was. En toen bleek dat eigenlijk alles wat in die... Uh, Apotheek staat dat dat beschreven wordt in een Amsterdams voorschriftenboek voor geneesmiddelen van 1723. Nou, de kast is van 1730, dat staat er ook op. Dus dat klopte heel aardig. Wat bijvoorbeeld opvalt, is dat er zoveel middelen in zitten die een laxerende werking hebben. En dat komt omdat men vroeger dacht... laxeren ruimt het van binnen allemaal een beetje op. En dan komt het in je lichaam allemaal weer in evenwicht. Dus dan word je gezond. En daar is één potje en daar staat opgeschilderd. Pilule sine quibus esse nolo. En in gewoon Nederlands is dat pillen zonder wie ik niets zou zijn... Oftewel pillen zonder wie ik mijn beroep niet zou kunnen uitoefenen. Dus die pillen hielpen voor alles. En die pillen zijn ook heel sterk laxerend. Kinderrust is ook in de apotheek te vinden. En dat was een mengsel van honing en opium. Requespororum. Nou, je kan je voorstellen, als die kinderen dat innamen... had je helemaal geen last meer van ze. Beenderkool. Nog een bezwaarsteen, Een purperschelp. Een droge regenworm. Uit mijn hoofd denk ik dat we toch wel 70% echt hebben geïdentificeerd. Um, er zijn dingen waarvan we denken dat het misschien... maar dat je dat toch niet 100% zeker durft te zeggen. En dat is dan nog een procent of vijf. De kast staat inmiddels weer opgesteld uh, in, het, uh, in het nieuwe Rijksmuseum... waar, die, waar met name de miniatuurapotheek heel mooi uh, tot zijn recht uh, komt. En, uh, maar uh, omdat het, dus het voor het grootste deel geheime laadjes zijn... die verborgen zijn, hebben we die laadjes nog hier kunnen houden. En dat is dus verder niet zichtbaar. Als je de kast nu ziet, ontbreekt er eigenlijk niks. Maar de geheime laadjes zijn hier nog, zodat we ze verder kunnen onderzoeken. Een purperschelp, een droge regenworm, een elandsklauw, althans ook een stukje... Pareltjes, botjes uit het hertenhart, nog meer ogen een walvispalein, zeeschuim, een addergaat. walschot, dat is een product van de potvis... U hoorde Paul van Duinen en Annette Bierman in een bijdrage van Lemke Kraan. Welkom Joep Lange, HIV-onderzoeker. We gaan het hebben over aids. Eind volgende week begint de Europese HIV-testweek. Dan kan iedereen zich laten testen op HIV. Dat kan normaal ook, maar nu word je er extra toe aangespoord. En 1 december natuurlijk Wereld Aidsdag. En er zijn een aantal interessante doorbraken waar we het toch ook over willen hebben. Laat ik eerst met u even teruggaan in de tijd. Ik zei het helemaal aan het begin van de uitzending, de jaren tachtig. Ineens was daar die nieuwe gevreesde ziekte, net op een vervelend moment, want iedereen was net de seksuele vrijheid goed aan het vieren. We hadden de pil, we waren van het geloof afgevallen, dan sommige van ons. En alles kon, alles mocht en ineens was daar die ziekte. Waar was, waar was u eigenlijk? Wanneer hoorde u voor het eerst van het bestaan van AIDS? Toen, toen de eerste artikelen verschenen in 1981... Over, over een rare nieuwe ziekte bij, bij jonge homomannen... in uh, Los Angeles, San Francisco en New York. Kwamen allemaal tegelijk. Kwamen ongeveer drie publicaties tegelijk over deze rare ziekte. En toen hebben we de eerste patiënt in, in Nederland gezien. Op, die kwam op 1 april uh, 1982 uh, de AMC binnen. En, en wat was u toen? Was, was u al arts? Of, uh, ik was arts, maar ik was assistent in opleiding tot uh, internist... Maar had daarvoor veel uh, in infectieziekten al gedaan, in een lab gewerkt, bacteriologisch lab en daar, dus ik, dat, En mijn hobby was infectieziekten. Eigenlijk was in wetenschappelijke zin het, het uw geluk. Ja, absoluut. Ja, maar... ja, het Klinkt wrang, maar. Nee, nou ja, ik zeg altijd: er zijn veel mensen mager van geworden en ik ben er vet van geworden. En dat, dat, dat, dat heeft mij natuurlijk heel veel gebracht. Ik heb natuurlijk ook wel ontzettend. Uh, te doen gehad met, met, met, met de ellende van, van mensen in die begintijd. Maar, maar ik heb natuurlijk een bliksemcarrière gemaakt... omdat die ziekte op het juiste moment op de juiste plaats kwam voor mij. Heel veel uh, doden, heel veel actie. Uh, mensen die de, de ziekte niet op tijd wilden erkennen... omdat er natuurlijk ook een, een moreel aspect aan zat. Het heeft lang geduurd uiteindelijk. Maar wat was het keerpunt? Nou, het heeft lang geduurd. Het heeft eigenlijk relatief kort geduurd. Ik, niet, niet misschien, laten we zeggen, de, de initiële uh, respons... met name in de VS was, was vrij traag, kun je zeggen, vanuit, ja, vanuit de regering. Maar in feite wat er gebeurd is met deze ziekte... is, is, is nooit ergens anders gebeurd. Met name omdat, we hadden het over die, over die homo-emancipatie, seksuele revolutie... die homo beweging was gewoon al georganiseerd... omdat ze aan het vechten was voor zijn emancipatie... En toen kwam die gruwelijke ziekte midden... die inderdaad als een bom midden in die emancipatie viel. Al, al die tientallen doden iedere dag. En dus die hele machine die was eigenlijk in een hele korte tijd ging die werken om, om, om, om een oplossing te vinden voor het probleem. Dus pillen te vinden. Dus Die activisten keten zich vast aan de poorten van, van de FDA... de, de, de regulatoire autoriteit in de VS, de farmabedrijven. Legden de... zelfs lijken op de stoep van, van politieke gebouwen? Ja, ja en dat, heeft, dat is enorm effectief geweest. En ze gingen ook gewoon bedrijven echt dwingen om, om er iets aan te doen. En, en heeft dat de, de oplossing versneld? Heeft, nou, er zijn twee dingen die de oplossing versneld hebben. Dit, dit heeft de oplossing enorm versneld. En ook wel de manier waarop de National Institute for Health... erop er ingesprongen zijn. En ook, ook de farmabedrijven. Maar, maar waarom zijn ze erop ingesprongen? Omdat er ook een markt was. Het was natuurlijk een ziekte die... als we nu terugkijken... Weet, die ziekte was er al 80 jaar in Afrika. Die is niet opgemerkt. Was ook nog niet zo groot waarschijnlijk tot in de jaren zestig. Maar is niet opgemerkt. En daar kunnen we dankbaar voor zijn. Want als die ziekte niet op het juiste moment... op de juiste plaats zich had geopenbaard... hadden we al die pillen niet gehad. En waarom was het juist ja. zo'n... Uh... ...goed verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Nou, het, is, het is altijd heerlijk als je iedere dag pillen moet slikken. Het is natuurlijk fijn, je leven lang. Het is een chronische, het is een, ja, nu is het een chronische aandoening. Aanvankelijk de eerste pillen die gaven we nog als monotherapie. Eén pillen, één, één middel alleen en dat was, dat was niet goed genoeg. Dat hebben we in de loop der tijd geleerd. Maar iets wat je iedere dag moet slikken, je leven lang... ...is natuurlijk heel plezierig voor een, voor een fabrikant. Een zekere bron van inkomsten, ja. Zo ja, werkt het ook en, natuurlijk. En, ja. U bent een, een bescheiden man, maar desalniettemin... u noemt dit cruciale moment... dat we van monotherapie overstapten op een cocktail van pillen. Dat was uw idee. Nou ja, ja ik denk wel dat ik als eerste groep heb... dat we meer pillen moesten gaan gebruiken. Ja. En in een vroeg stadium. He, er, was, er was een enorme desillusie. Ook, ook onder de homobeweging. Toen die monotherapie niet bleek te werken... Nou, toen hebben we nog even ge geklooid met, met, met twee verschillende middelen... En, en, en mij leek het, het, het, ja, de logische stap naar voren was... om nog meer pillen te gebruiken. Maar we, we bewogen ons in het donker. Je moet, moet wel uh, beseffen dat dat voor, voor een deel een gut feeling was. Het was echt niet dat ik daar nou zo verschrikkelijk veel... Uh, Wetenschappelijk bewijs voor had. Maar het leek me logisch. Want die pillen werkten op zich. Die pillen deden in de tijd goed. Nou ja, als je naar tuberculose kijkt. Maar we zijn pas in 1995 in staat geweest. om te gaan meten. hoeveel virus er gemaakt werd. En toen kon je uitrekenen. hoeveel pillen je nodig had. Maar daarvoor kon je dat in feite niet weten. Wat was het eerste moment dat u het hardop zei. in, in de gemeenschap van aidsonderzoekers? Ik denk. Ik, ik, ik weet nog wel waar het was. Er was een congres. Eerst een klein congresje in Bari. in Italië. Dat zal. Zo rond drie, het zal in 1993 geweest zijn. En toen op het, op het Europese AIDS-congres in Milaan. Ja. En hoe werd er toen gereageerd? Nou, de meeste mensen dachten, die vent is gek. En in Berlijn, toen ik het in Berlijn zei... op de AIDS-conferentie die zomer... waren ze woedend in de zaal. De, met name de activisten. Die, toen kwam een journalist na afloop naar me toe... die zei, ze zeggen allemaal dat die vent is gek geworden. Want maar, er was maar... zo'n negatieve stemming over die middelen. De homo had het idee... althans een deel, het, het, het, het, het, het niet, niet zo intelligente deel... had het idee... Dat, dat ze vergiftigd waren. Die eerste pillen hadden ook bijwerkingen. Maar ze hadden echt die idee... ze hebben niks gedaan en we zijn vergiftigd. En Ik moet zeggen, de Engelsen en de Fransen... hebben daar ook heel erg op ingespeeld. Want die hadden een studie gedaan... waaruit bleek dat die monotherapie niet werkte. Terwijl we al jaren wisten dat die niet werkte. Maar die waren zo triomfantelijk dat zij nu eens iets hadden laten zien. Die hebben dat ook heel erg uitgedragen. Hè? Het deugde allemaal niet. Dus, dus er is ook te zeggen... Vanuit nationale trots en het zich afzetten tegen de Amerikanen... Is er, is er ook wel een hele verkeerde boodschap naar mensen toegebracht. Dan duurt het natuurlijk even voor je dat mag onderzoeken. Dat moet langs een, langs een ethische commissie, onderzoekscommissie, dat soort dingen. De studies voor met goede uh, trippeltherapie die zijn, die zijn wel zo rond 1995 gestart. Ja. Ja. En was dat meteen goed? Ja, dat was meteen goed. Meteen goed. Zag meteen de patiënt bleef leven, kwam terug, ja. voelde zich ja. goed. En een aantal mensen, de eerste studies waren... daar heb ik ook nog een artikel in dat tijd... de eerste studies waren echt bijna misdadige studies... want toen werd één nieuw middel toegevoegd aan falende behandeling... wat natuurlijk niet de goede manier is. Hè? Als, je, als je combinatiebehandeling geeft, dan moet je die middelen tegelijk geven. Nieuwe middelen... Dat hebben we ook wel geleerd, maar zo ja, was nog de regelgeving in die tijd. Dat, dat mocht niet. Je kon niet twee experimentele middelen tegelijk gaan geven. Dus mensen met een falende behandeling, daar werd dan een, zo een proteaseremmer aan toegevoegd. En ook daar was een geweldig, dat was dus eigenlijk niet een goede manier om het te doen. Maar die proteaseremmers die zijn eigenlijk zo robuust qua resistentie, het voorkomen van resistentievorming dat heel veel mensen daardoor wel gered hebben. En ik heb nu nog mensen, ja, het zijn inmiddels vrienden geworden... mensen die nu nog in leven zijn... die toen eigenlijk op een verkeerde manier behandeld zijn. Maar dankzij die ze prote het gered hebben. In het begin waren het 30 pillen per dag zoiets of 26? 28. 28. Ja. Nu is het één overzichtelijke pil, één keer per dag. Ja. Een, su een succesverhaal. Maar we willen natuurlijk verder. Want uh, dit succesverhaal is mooi. En we kunnen het straks ook nog wel hebben over Afrika. Waar het helemaal geen succesverhaal is. Maar eerst even, even verder kijken in de toekomst. Voor het eerst um, is, is onlangs iemand helemaal hiv vrijgekregen. Ja, er zijn, er zijn nu er is een aantal gevallen nu. Een aantal al zelfs. Ja, er is, maar, maar de eerste patiënt die HIV-vrij geworden is... is wel een bijzonder geval. Want dat was een man met leukemie en hiv. En die is behandeld voor zijn leukemie. En heeft een stamceltransplantatie gehad. Daarbij is, ja, je krijgt dan hele zware, zware chemotherapie en dergelijke. En daar is, uh, dat heeft denk ik de heftige genadeklap gegeven. En toen zijn ze, zo, de, de Duitse onderzoeker is zo slim geweest... om om cellen terug te geven die niet geïnfecteerd kunnen worden. Er is een, is een variant, 1% van de blanken heeft die variant. Een genetische variant waarbij je je cellen eigenlijk niet door heeft geïnfecteerd kunnen worden. Dus... Die man is genezen geweest. Die, die Duitser is ook nog zo... zo eh, eigenlijk dapper of dapper. Je kunt het ook roekeloos noemen. Geweest om die pillen meteen te stoppen... toen die, toen die transplantatie plaatsvond. Dus die heeft helemaal niet... Die, die heeft behandeling voortgezet. En die man heeft dus nog, nog steeds... en die is inmiddels al wat behoorlijk wat jaren geleden heeft nog steeds geen aantoonbaar virus. Maar het is ook een zware behandeling, stomceltherapie. Ja, maar dat ga je dus nooit doen bij iemand die niet dat sowieso moet hebben... vanwege een ziekte als leukemie. Dus dat is niet de oplossing voor... Uh, nee, dat is gewone... geen oplossing voor de grote... In, in, inmiddels zijn in Boston ook twee patiënten op een dergelijke manier behandeld... maar daar hadden ze niet die, die cellen voor die niet geïnfecteerd kunnen worden. En die mensen die waren, dat is van de zomer gepresenteerd in Kuala Lumpur... Uh, en bij die mensen is inmiddels gestopt met de behandeling. En op het moment dat dat gepresenteerd werd... Uh, was het virus ook nog niet teruggekomen. Ik heb gisteren nog gecorrespondeerd met, met de onderzoeker. Maar die gaat, die gaat nu pas presenteren in begin december in Miami... hoe het verder is gegaan. Die wilden wij niet vertellen hoe het nu verder gegaan was. Omdat ja zo zit dat in die medische wereld. Het is dan ook dan, dan, jouw primeurtje natuurlijk. Dan is zijn primeur natuurlijk. En, en uh, ja, dan, dan krijg je het ook weer niet in een tijdschrift. Al dat soort flauwekul dus... We weten het niet, maar over ja, begin december zullen we weten... of die mensen nu een half jaar na stoppen nog steeds virusvrij zijn. En dan is er een baby die echt genezen is in de VS. Een baby die geboren is met het virus... die ze binnen 30 uur na de geboorte zijn gaan behandelen. En die, en die virusvrij geworden is. Kun je dat ook met zekerheid zeggen, virusvrij? Of, of kan het toch nog ineens weer ergens opduiken? Nou, in het geval van die baby denk ik niet. Uh, in het geval van die twee patiënten uit Boston... Ben ik eigenlijk vrij pessimistisch over hoe dat zal aflopen? Ik hoop natuurlijk dat het goed afloopt. Maar ik ben er niet, niet gerust op dat het virus niet terugkomt. Ik denk bij die patiënt die die, die, die mutant stamceltransplantatie heeft gehad. dat er nu wel, Het duurt wel heel lang voordat het virus terugkomt. Maar goed, maar, daar hebben we eigenlijk niets aan voor de gewone patiëntenpopulatie. Nee. Is het desalniettemin voor, voor de gewone aidsonderzoeker... die gewone patiënten zonder leukemie onderzoekt een doorbraak... Het heeft in ieder geval weer enorme, uh, laten we zeggen, jong gegeven aan het onderzoek naar genezing. Maar wat het, het, het beste nieuws wat we de laatste tijd hebben gehad. is dat gebleken is dat als je mensen helemaal vroeg in die infectie pakt. tijdens hun acute infectie, maar dan ook echt vroeg in die acute infectie. en je wordt met HIV geïnfecteerd. Um, en dan duurt het meestal een week voordat je bepaalde klachten krijgt. He, griepachtig, ziektebeelden en der, dan, Dat noem je de acute HIV-infectie. En als je mensen echt heel vroeg pakt. op dat eerste moment dan blijkt dat een deel van die mensen, als je die een aantal jaren behandelt... en je stopt, je stopt dan met die behandeling... dat, dat zo'n 15% van de mensen uh, in ieder geval niet dat virus meteen weer in het bloed krijgt. Dat kan jaren goed gaan. Maar in Thailand, dat, is trouwens, dat geldt trouwens ook als je mensen wat later behandelt in acute heefinfectie... maar in Thailand hebben ze een onderzoek gedaan waar ze inderdaad heel erg vroeg zijn gaan behandelen... En dan blijkt dat ook het zogenaamde reservoir niet aangelegd ge, gelegd, lijkt te worden. Dat is Het voornaamste struikelblok voor genezing is het feit dat HIV heel snel in, uh, in geheugencellen gaat zitten. En daar als het ware slapend zit en ieder moment weer tevoorschijn kan komen. En bij die mensen is dus heel vroeg behandeld zijn, lijkt dat reservoir dan niet te zijn. Maar dan moet je wel weten dat je, uh, ja. dat je het hebt opgelopen. Dat lijkt me nog best ingewikkeld. Ja, dus daar gaan we nu ook een grote campagne voor doen... om, om mensen bewust te maken van de klachten. De, niet alleen risicogroepen, maar ook de huisartsen, de internisten. Dat ze, dat ze er verdacht op zijn. Als iemand die risico gelopen heeft met, met een klacht... met een griepachtig ziektebeeld komt... dan moet je aan heeft denken. En dat kan enorme consequenties hebben voor zo iemand. In Nederland neemt het alweer toe. Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, dat mensen er wat geruster op zijn... Ja dat het gevaar geweken is. Er is altijd een, een zekere groep mensen die het helemaal niet weet. Dus die de ziekte wel verspreidt... maar zelf nooit weet dat, ja. dat ze dat virus onder de leden hebben. Dat is een vrij grote groep. In Nederland wordt geschat dat zo'n 40% van het aantal mensen met HIV... Uh, niet weet dat, dat ze HIV-positief zijn. En, en die groep is verantwoordelijk voor 90% van de nieuwe HIV-infecties... En dat dus, komt omdat je je gewoon niet laat testen? Of, nee, uh, omdat je niet laat testen of denkt... Ja, dat, dat, ja, je hebt mensen die zijn gewoon bang om zich te laten testen. Die hebben wel heel veel risico gelopen maar willen het niet weten. Maar je hebt ook mensen die gewoon dat niet, wie het niet opkomt dat ze hier zouden kunnen hebben. Hoe komen ze dan toch in die statistiek terecht? Omdat ze later op een gegeven moment het zijn uh, iets schattingen, he? het zijn schattingen, schattingen ja. Ja. ja. Dus dat is ook geen, harde, dat is geen hard getal. Maar. In de VS wordt geschat dat het zo'n 25 procent is. Dus dat is beter dan Nederland. In, in, in de VS is er veel. Nederland is vrij laat begonnen met een actief testbeleid. Dat is nog een gevolg van, laten we zeggen, de, de, de angst voor stigmatisering vanuit de in de, in de vroege jaren. We hebben een enorme aversie tegen testen, want je kon er toch niks aan doen. En heel veel mensen zijn daarin blijven hangen. En eigenlijk pas de laatste jaren wordt er, wordt er veel meer getest. Een vaccin, dat zou helemaal prachtig zijn. Ja. Zit, zit dat erin? Dat durf ik niet te zeggen. Er gebeurt wel heel veel. En uh, het, het is zo dat een paar jaar geleden... een studie in Thailand met twee waardeloze, een combinatie... van twee waardeloze vaccins... liet zien dat er toch enige bescherming was... als je die vaccins samengaf. En dat heeft in ieder geval weer... een en ander ontrafeld voor... ja wat betreft wat is nou een beschermende respons... En we hebben ook ontdekt de laatste jaren dat 20% van de mensen die langdurig gif heeft... die ontwikkelen zogenaamde breed neutraliserende antistoffen. Dat zijn dus antistoffen die actief zijn tegen allerlei varianten van het virus. En, en die, zouden, die, die kunnen sleutel zijn voor hoe je een vaccin moet maken. Je zou ze ook kunnen gebruiken om mensen te beschermen. Maar dat is veel te duur. Pillen is veel goedkoper en makkelijker. Maar in principe zou je, als je iedereen met die antistoffen zou inspuiten... die heeft is. en je zou dat iedere maand doen... dan zou je geen hiv meer krijgen. Maar dat, dat, dat is gewoon veel te duur en te bewerkelijk. Maar, maar het, het kan de sleutel bieden voor... voor hoe een vaccin eruit moet zien. En dat zou vooral voor Afrika uh, misschien de sleutel zijn. Want we hebben het nu over een succesverhaal... maar wel een succesverhaal dat niet opgaat... voor bepaalde delen van de wereld. Het is, dat is ook relatief. Hè? Als je het vergelijkt met, met het, het, het andere ziekte, dan is HIV ook in Afrika een succesverhaal de laatste jaren. Want de, de schatting is dat er nu zo'n 9 à 10 miljoen mensen... in Afrika behandeld worden. Met, uh, mensen met HIV behandeld worden. Van de, van de 25 miljoen die, door, die er rondlopen... En, en dat is ongekend als je dat vergelijkt met, met, met een aantal andere ziektes. Dus wat dat betreft is een succesverhaal. Maar je hebt natuurlijk liever dat je infectie voorkomt. Dus een vaccin zou, zou een groot verschil maken. wil niet zeggen dat we nu moeten stoppen met mensen in Afrika op behandeling te zetten. Want het is heel goed voor mensen om, om behandeld te worden. En behandeling remt overdracht. Als je goed behandeld wordt, dan draag je het virus niet over. U bent ook zelf actief. Hè? Uh, niet alleen uh, als aidsonderzoeker in Nederland, maar u doet ook allerlei min of meer uh, weldadige dingen in bijvoorbeeld Afrika om, om daar de, de zorg te verbeteren. Ja, ja, ja, laten we hopen dat ze weldadig zijn. Ja. Dat is in ieder geval de bedoeling. Ja. Goed bedoelde uh, ja. dingen. Doet u, doet u dat nog steeds? Ja, heel, heel erg. Er stond net een stukje in Economist over, uh, over ons werk in, uh, in Afrika, over de stichting Pharmaxis, wat ze, wat ze in Afrika doet. We, do, we doen bijvoorbeeld ziektekostenverzekeringen, betaalbare ziektekostenverzekeringen, uh, leningen aan dokters zodat ze hun kliniekjes kunnen verbeteren en... en uh, en, en uh, verbetering van kwaliteit van klinieken. Maar wel allemaal heel erg uh, op, op lokale ownership. Uh, dus, dus het is echt, echt al performance-based. Als je niet presteert, dan, dan lig je aan. Ja, goed. Dank u wel, Joep Lange. Dank u wel, HIV-onderzoeker. En dit was Labyrinth voor deze week. We zijn er volgende week weer um, tussen 8 en 9 op Radio 1. Goedenavond. Tien jaar Casaluna.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 Dit is Radio 1.